Goud is nog nooit zo duur geweest. De goudprijs bereikt een recordhoogte van ruim 1930 dollar per ounce. Dat is 31,1 gram. Goud geldt in crisistijden als een veilige belegging. De prijs wordt opgestuurd door de coronacrisis, de zeer lage rentestanden en nieuwe spanningen tussen de Verenigde Staten en China.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 Bij een aanval op een dorp in Darfur in het westen van Sudan zijn volgens de VN ruim 60 mensen omgekomen. 60 anderen zouden gewond zijn geraakt. Het dorp werd zaterdag aangevallen door zo'n 500 gewapende mannen. Ze plunderden huizen en staken ze in brand. De aanval en de gevechten die daarop volgden duurden zeker een dag, meldt de VN. In Rotterdam is afgelopen nacht een fietser zwaar gewond geraakt. Nadat hij was geschept door een politiewagen. De fietser werd onder begeleiding van een arts van een traumateam naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. Het is niet bekend of de politiewagen in Rotterdam met zwaarlicht en sirene reed. En het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag zon en zo goed als droog. En het wordt 22 graden in Groningen tot mogelijk 29 in het zuiden. Morgen een bui en wat koeler. Dit was het NWAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelweg in ons land. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Waaah, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh Waar ga jij? Tjullie in je -tien -tien handen. Oh, oh, oh. Je wordt steeds interessanter. Sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a boy. It's sweet as pity to be. looking at the ball, not looking at the same. What do you mean? You've seen one crowded polluted thinking town. Look out, swam sweet, oh, sweet, summer set up, make the summer set up, oh, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purist. I get my kids above the waistline, sunshine. One night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 Zandvoort, Zandvoort op 106.9. 3 FM. I'm sorry, you're not my tears your mama she said. Open your eyes and see. Do a love song I'm my heart.